Er staan geen files, ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen de de Lunette en Veenendaal. A13 Den Haag Rotterdam tussen de de Ippenburg en Kleinpolderplein in beide richtingen. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkem en Knopende Evelingen ook in beide richtingen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou, you have jazz, jazz, jazz, jazz. jazz. tu u Oh, dat is positief. Therapie. Nou, jij, jij, jij, jazz, jazz. jazz jij, Nou, jij, jij, jazz. Now you have jazz want dit is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 Joe Morello speelde in zijn leven mee op meer dan 120 albums... ...waarvan de helft met het kwartet van Boebek. Hans, wat ga jij Tom. ons voorschotelen? Nou, ik heb, voor de, ik heb bij mijn kasten ingedoken... ...en ik heb geprobeerd muziek te, te vinden... ...die ik eigenlijk heel weinig de laatste jaren gedraaid heb. En dan het liefste muziek die ik eigenlijk nog nooit heb laten horen aan de luisteraars...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 to the values of your mind I believe in spring and... Just like the sea.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 Ja, natuurlijk was dit uh, Gary Burton op de vibrafoon. Met onder andere Pat Metheny, de gitarist. En Pat Metheny, ook een begenadigd gitarist. Ik heb hem uh, ooit op het Sea Jazz Festival met een combo uh, gehoord. Dat was een, in de grote zaal uh, in Scheveningen. En het was fantastisch. En uh, ja, ook weer een cd van uh, Gary Burton en...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 Elke knoop wordt ontwaard met de mijlen. Maak een cruise met een man die nooit muidt. Vroeg aan dek en weer vroeg onder zeil het schip. Wordt een groot vat met kruis Er woont niemand op dat eiland Waar je heen wil. En het schip heeft altijd te averij Neem deze heet hoofd aan als loods En vier de aankomst groots met, mij, met mij. dwars dwars door het schuim zal ik je dragen op het strand, ik hak het hart, maak vuur, ik bak het brood, tel de dagen, en jij schrijft grote harten in het zand, als je weg wil van dat eiland waar je heen wil, en het schip komt. Van de klippen bij hoogtij. Zelf, vier maar huis en wees mijn bruid. En won de wereld uit. Met mij. Met mij.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 Schoffers op Wat een Dag. Het is onverbiddelijk, het is bijna 11 uur. Op de achtergrond hoor je de jankende klank van Billy May. Daar gaan we mee het uur uit, tot aan de muziekreclame. Daarna zijn Hans en ik weer terug. Tot zo.